12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, Syrië moet zijn fout erkennen, zegt bondgenoot Rusland. Geen inflatie, wel een prijsstijging volgens het CBS en Michael Schumacher stapt nu toch echt uit de Formule 1. Vanmiddag zijn er stapelwolken en ook zon. En ook een aantal losse buien. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend veel regen en wind. Het wordt een graad of 15. En ook zaterdag eerst nog periode met regen. In de loop van de middag droger en meer zon. En dan zondag droog en vrij zonnig. Rusland wil dat Syrië openlijk verklaart... dat het neerkomen van een mortiergranaat... gisteren in een Turks grensplaatsje een ongeluk was. En dat het niet nog een keer gebeurt. En ook de, minister, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Haake... wil van Syrië garanties dat zulke granaataanvallen niet meer voorkomen. Frankrijk roept de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op... om Syrië snel en krachtig te veroordelen voor die aanval... waarbij vijf Turkse burgers omkwamen. Dus er is van alle kanten druk op Syrië. Correspondent Sander van Hoorn. Hoe zal Syrië zich houden onder al die internationale druk? Nou... Dat is een beetje wisselend waar het vandaan komt. Kijk, aan veroordelingen, en misschien komen er nog wat bij... is er natuurlijk al geen gebrek als we die aan die muur hangen in Damascus. Die muur die hangt al helemaal vol met veroordelingen. Het zal weinig indruk maken. Behalve dan die natuurlijk van Rusland, de grote vriend. Dus op het moment dat Rusland zegt... wij moeten er zeker weten dat dit nooit meer gebeurt... dan stel ik me zo voor dat Damascus een telefoontje uit doet gaan... naar de grensposten om te zeggen dat die mortiergranaten... in het vervolg echt beter gemikt moeten worden... En en als Rusland vraagt om nog extra excuses aan het adres van de Turken... Syrië heeft het natuurlijk al wel een beetje gedaan door te zeggen... wij betreuren het en we betuigen onze medeleven met de nabestaanden van de vijf Turken die gedood zijn. Ja, dan zullen ze nog wel met extra excuses komen. Maar wat uh, andere landen dan Rusland doen, eigenlijk zal het weinig gewicht in de schaal leggen. Nou heeft Turkije als vergelding, wordt dan weer gezegd, vanmorgen vroeg doelen in Syrië beschoten. Gaat dat nog door? Wat weet jij daarvan? laatste berichten zijn al van heel vroeg in de ochtend. Het is natuurlijk een hele lange grens, uh, dus moeilijk te controleren of er schermutselingen zijn, maar het lijkt op dit moment van niet. De basisaanname blijft dat beide partijen ook niet geïnteresseerd zijn in een conflict. Turkije heeft, en dat hebben ze ook wel laten uh, duidelijk gemaakt, heeft willen laten blijken, dit is een rode lijn. Uh, wij kunnen niet accepteren dat er uh, vuur over de grens komt. Laat staan dat daar mensen bij gedood worden. Wij zullen reageren naar die boodschap die is in Damascus duidelijk aangekomen. En ook Syrië zit niet te wachten in een escalerend conflict met Turkije. Duidelijk, correspondent Sander van Hoorn. De economische schade door files is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2010. Vervoerders en verladers hebben laten berekenen dat de files vorig jaar tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro kosten. Een jaar eerder werd de schade nog berekend op meer dan 1,2 miljard. De vervoerders- en verladersorganisaties, TLN en EVO, zeggen dat de verbreding van wegen heeft geleid tot een daling van het aantal files en ook de filekosten. Maar er moet wel meer gebeuren, zegt TLN. Nou ja, wij roepen het, het nieuwe te vormen, op om in ieder geval die lijn voor te zetten. Want we hebben natuurlijk een resultaat geboekt dat we van 1,2 naar circa 1 miljard gaan. Dus dan blijft nog dat we met een behoorlijke economische schade zitten. Dus we zullen nog een aantal knelpunten opgelost moeten gaan worden. En dat belangrijkste knelpunt is volgens TLN de A28 tussen Rijnsweerd en Hoevelaken. De inflatie is in september gelijk gebleven, dat meldt het CBS. Net als in de voorgaande twee maanden waren de prijzen uh, wel omhoog gegaan voor goederen en diensten, gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het CBS. De afgelopen maanden hielden verschillende plussen en minnen elkaar in evenwicht. Door de hogere olieprijzen waren vooral zaken als vliegtickets... maar ook benzine eh, wat duurder. Aan de andere kant was kleding soms goedkoper... doordat het in de aanbidding was. In deze maand waren er bijvoorbeeld veel nieuwe auto's in de aanbidding... door verschillende acties van dealers. In september waren auto's dus goedkoper. Vliegtickets juist 15 duurder. Griekenland, daar hebben tientallen havenarbeiders het ministerie van Defensie bestormd. Ze zijn boos omdat ze al een half jaar geen salaris hebben gekregen. Het zijn medewerkers van een grote scheepsbouwer die gespecialiseerd is in marineschepen. En ze zijn dus naar het ministerie van Defensie gegaan, omdat de bouwer vooral voor Defensie werkt. Arbeiders eisen een gesprek met de minister. Ze hebben een blokkade opgeworpen voor de ingang van het hoofdgebouw en de Griekse ME is ter plaatse om de demonstranten in toom te houden. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Winschoten worden vandaag twee panden gesloopt waarin eerder deze week brand is gesticht. Volgens de gemeente zijn ze zo beschadigd dat er niks anders op zit. En mogelijk worden vandaag nog drie panden gesloopt waarin geprobeerd is brand te stichten. Het is volgens de gemeente nog niet duidelijk of de eigenaar van die leegstaande gebouwen ze ook versneld wil afbreken. Winschoten wordt de laatste tijd getijsterd door branden. Afgelopen nacht was er ook nog een brandje in een haag. Het was heel snel uit. En er is 24 uur per dag politie paraat in Winschoten. De NS neemt volgende maand de reisinformatie op stations over van ProRail. Reizigers hebben geklaagd dat ze bij grote problemen... zoals winterweer steeds wisselende berichten hoorden... waardoor ze niet wisten wanneer de trein nou wel of niet reed. En die overname moet dan dat probleem verhelpen.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 Want behalve de NS maken ook Connection, Veolia en Arriva gebruik van die reisinformatie. Op een fototentoonstelling in Amsterdam. Aandacht voor achtergelaten dieren in het gebied rond de Japanse kerncentrale Fukushima. Na de tsunami op 11 maart vorig jaar was daar een kernramp. Bewoners werden geëvacueerd, maar dieren moesten achterblijven... En tot op vandaag, eh, vandaag is er een verboden gebied rond die centrale. Mag niemand in. De fotograaf ging met gevaar voor eigen gezondheid toch die zone in. Een verslag van Mark Hamer. In een van de Japanse kerncentrales die zijn getroffen door de aardbeving... dreigt een meltdown. De veiligheidsfunctionaris zegt dat er alleen gevaar dreigt... in het gebied van 10 kilometer rond de reactor. De tienduizenden mensen die daar wonen zijn inmiddels geëvacueerd... Deze foto is gemaakt op een afstand van ongeveer 8 kilometer van de kerncentrale. We zien een uh, haveloos katje met een uh, vacht waar, uh, waar je duidelijk aan kan zien dat hij uh, heel wat doorstaan heeft. Dit is een van de slachtoffers, een van de achtergelaten dieren in de, uh, in de zone rond de kerncentrale van Fukushima. Nanda van den Berg, conservator Huis Marseille, Museum voor Fotografie. Hier nu een tentoonstelling, een paar huizen verder, Herengracht 408, over de achtergelaten dieren rond Fukushima. Iedereen weet van de uh, grote tsunami. Uh, drie dagen na die tsunami is daar een grote waterstofexplosie geweest. En toen heeft de Japanse regering verordeneerd dat men geëvacueerd moest worden. Um, ze mochten namelijk niets meenemen. En ze mochten ook hun huisdieren niet meenemen. En ook niet de boerderijdieren meenemen. Dieren moesten achterblijven. Deze foto's, hoe zijn die eigenlijk gemaakt? Want dit is hier een no-go-area. Ze zijn gemaakt door een Japanse fotograaf. Uh, Yasusuke Ota, genaamd. Hij is cameraman. En hij is dierenliefhebber. En als dierenliefhebber is hij hier binnengetrokken met een groep vrijwilligers. Mensen die dat ieder weekend nog doen. En toen hij met wat katten- en hondenvoer en een klein beetje water naar binnen ging, hij kwam terecht in een hel op aarde. En hij zei, aangezien de Japanse media geen aandacht hieraan hebben besteed, gek genoeg aan de dieren, vind ik het mijn taak om dat wel te doen. Het is niet een hele blije tentoonstelling die we hier laten zien... maar dat is een tentoonstelling om te laten zien van... er is veel dierenleed en daar moet iets aan gebeuren. En die dieren lijden omdat het van die trouwe zielen zijn. En die staan maar te wachten. Ja, want ik zie, ik, zie hier, ik zie hier bijvoorbeeld een hondje op de oprijlaan. Er liggen wat stenen op de straat. Je ziet duidelijk dat het huis verlaten is, dat er niemand ja. meer is. En dat hondje zit erbij alsof hij het huis moet verdedigen. Precies. Niet van plan om weg te gaan, want wat ze, ze weten niet beter... Een expositie dus in het Amsterdamse Museum Huis Marseille. Een bijdrage van Mark Hamer. Sport. Ja, er komt er toch een einde aan een tijdperk in de Formule 1. Michael Schumacher heeft bekendgemaakt dat hij aan het eind van dit seizoen stopt. De Duitser van 43 werd in zijn carrière zeven keer wereldkampioen. 91 keer won hij een Grand Prix. En vorige week werd eigenlijk al bekend... dat zijn plaats bij Mercedes volgend jaar wordt ingenomen door Lewis Hamilton. Maar er komt helemaal dus geen nieuw team meer voor uh, Schumacher. Hij stopt mee. Formule 1 verslaggever Ronald van Dam. Ronald Schumacher heeft een, een, ja, een uitgebreide verklaring uh, gegeven... over zijn besluit om te stoppen. Wat zegt hij? Nou, ja, Hij zegt, ik, uh, ik heb mijn doelen niet bereikt... maar ik ben toch wel trots op mijn carrière. Toen hij uh, aantrad in uh, 2010 bij Mercedes... zei hij ook van uh, iedereen mag hem over drie jaar... de begon afgelopen afrekenen. Um, ja, ik wil iedereen bedanken voor het team, uh, vooral de steun de afgelopen periode. En hij uh, ja, had al een beetje een tijdje twijfels of hij door moest gaan. Hij zei letterlijk uh, in 2006 was mijn accu leeg en knipperde het lampje opnieuw nu. En uh, ik weet niet of er nog tijd is om hem op te laden, maar ik kijk uit naar mijn uh, nieuwe vrijheid. Oftewel, uh, ja, hij is er eigenlijk wel gewoon klaar mee als je het vrij vertaalt. Maar hij heeft niet gezegd van ik had het niet moeten doen in 2006. Nee, hij zegt ik heb nergens spijt van en op een bepaalde manier hebben we veel bereikt. Maar ja, als je toch gewoon de balans opmaakt na drie jaar Mercedes met één podiumklassering... kun je niet zeggen dat het een onverdeeld succes is geworden. Hij valt eigenlijk vaak in de schaduw van zijn teamgenoot Nico Rosberg. En was zeker niet meer de Schumacher van in zijn tijd bij Benetton en Ferrari. Hoe komt dat dan, hè? Nou, er zijn wel een paar verklaringen voor, heel simpel. Eigenlijk in de tijd dat hij bij Ferrari reed was er sprake van een bandenoorlog tussen Michelin en Bridgestone. En Bridgestone leverde eigenlijk altijd de banden zoals hij hem graag wilde hebben. De auto was helemaal uh, op, zijn, op, op zijn, wens, of zijn wensen gemaakt. Ja, drie jaar verder, drie jaar ertussenuit geweest, kom je terug in de Formule 1. Er is Er nog maar één bandenfabrikant die voor iedereen dezelfde banden levert. En de Formule 1 is niet stil blijven staan. Er zijn niet goede coureurs bijgekomen. Lewis Hamilton, Fernando Alonso was er nog, Sebastian Vettel kwam er natuurlijk bij... Kortom, de Formule 1 was niet meer uh, de Formule 1 toen hij uh, in 2006 ermee stopte. En uh, nou, daar is hij toch wel achter gekomen inmiddels. En uh, ja, goed, uh, met zijn 43 jaar is hij er ook niet echt jonger op geworden. Dus uh, ik denk ook wel dat het uh, mooi is geweest. Toch wel een grote held, hè? want enorm veel overwinningen, die Schumacher. Ja, het is een beetje een man waar je, van, uh, waar je van kon houden, maar die ook wel, waar je ook ontzettend aan kon ergeren. Als je naar zijn prestaties kijkt, is er niks op af te dingen. Hij heeft alle records in handen. Je zei al zeven keer wereldkampioen, 91 zeges. Ooit 13 overwinningen in één seizoen, uh, 68 gipol. Nou ja, ik kan hem al een keer een half uur doorgaan om zijn records op te zetten. Maar hij is er ook wel bij een hoop incidenten betrokken. Uh, bijvoorbeeld de wereldtitel in 1997, die hij wilde pakken ten koste van Jacques Villeneuve. Hij was onder één puntje voor een kampioenschap. En uh, Villeneuve probeerde hem in te halen en hij rostte hem eigenlijk gewoon van de baan. Heeft hij al een keer met Damon Hill gedaan in 1994. Ja, hij heeft al op... Op zijn, ...op zijn naam staan, die toch iets van zijn glans afhalen. Maar ik denk als je een dikke streep onder de carrière van Michael Schumacher uh, zet... ...dan uh, zal het vooral blijven even, dat hij gewoon uh, ja, de, de allerbeste is geweest... ...in ieder geval zeker qua wereldtitels en, uh, en qua overwinningen. En dat uh, ander om dat dan maar met, uh, nazien te doen. Dankjewel voor uw even Ronald van Dam. Gisteren werd al bekend dat de schaatsploeg van Jacques Horry... een nieuwe hoofdsponsor had gevonden. En vanochtend is die sponsor gepresenteerd. Het is het bedrijf Brand Loyalty. Verslaggever Sebastian Timmerman. Uh, was er nog meer nieuws op die persconferentie? Ja, dat is dat de ploeg gesplitst gaat worden. Uh, de hoofdsponsor die nu gepresenteerd is in Den Bosch... wordt de hoofdsponsor voor de mannenploeg. De ploeg met onder andere Stefan Groothuis en uh, Kjeld Nuis... gaan dus verder met Brand Loyalty op hun borst. En voor de vrouwen, dat zijn er op dit moment nog drie, is een andere hoofdsponsor gevonden. Maar die wordt eind oktober, 25 oktober om precies te zijn, wordt die bekendgemaakt. Dus Jacques-Ori gaat verder als het ware als hoofdcoach van twee ploegen. Deze sponsor voor de mannen heeft in ieder geval getekend voor drie jaar met nog een optie van verlenging. Sebastiaan Timmerman. 13 over 12, u krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Rusland roept Syrië openlijk op te erkennen... dat de beschieting van Turks grondgebied een fout was. Griekse havenarbeiders belagen het Griekse ministerie van Defensie. Ze willen een half jaar achterstallig loon. En in Winschoten worden vandaag twee panden gesloopt... waarin eerder deze week brand is gesticht. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal. NSC Next-fan René Janssen is niet blij dat hoofdredacteur Rob Wijnberg opstapt bij die krant. Hij heeft nu een enquête opgezet om te peilen of meer lezers er zo over denken. In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van een communicatiebureau... en Tjeu Fazen die werkt bij het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over topcrimineel Willem Holleder... die volgende week dus te gast is in het programma College Tour. Het is te hopen dat Holleder iets langere antwoorden geeft... dan toen hij te gast was bij 538-DJ-Rute Wild. Ik zou een goede minister van Justitie zijn... Nee, lul. Ik ben ijdel. Nijlul. Nee, Ik vind het stiekem best spannend om Willem Holleder te zijn. Nee, lul. Echte mannen huilen wel eens. Ja, lul. Uh, nee, lul. De te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz dan. Die is 120. De kandidaat van vandaag komt uit Rotterdam... en heet Oscar Vlaming. En wilt u ook uw nieuwskennis een keer testen hier op de radio? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Een artikel in het Vlaamse weekblad TV Familie over de situatie waarin prins Friso verkeert heeft de schrijver Mario Daneels de kop gekost. De Belgische Royalty Watcher berichten onder de kop stekker eruit of niet over onenigheid in de Nederlandse koninklijke familie. Volgens Daneels zou prinses Mabel haar man in leven willen houden, maar andere familieleden niet. In eerste instantie stond het blad achter de schrijver. Zo zou Daniels nooit zomaar iets schrijven. Maar die verklaring komt in een ander daglicht te staan... nu Daniels per direct is opgestapt bij het blad. Daniels heeft vanaf zijn vakantieadres laten weten... dat hij zelf de stekker uit de samenwerking met het blad heeft getrokken. Facebook heeft geen privéberichten van voor 2009 openbaar gemaakt. Eerder deze week ontstond een relletje... omdat oude privéberichten ineens in de timeline zichtbaar zouden zijn... Maar die zijn altijd al openbaar geweest, zegt de Franse privacywaakhond CNIL. Alleen waren mensen zich daar niet van bewust. Door de nieuwe vormgeving zijn de berichten wel prominenter zichtbaarder dan voorheen. De Amerikaanse linkse talkshow host Chris Matthews was zeer ontstemd na het eerste tv-debat tussen president Obama en Mitt Romney vannacht. Obama kwam niet uit de verf en was niet opgewassen tegen de aanval van zijn uitdager, meent Matthews. Waar was Obama vandaag? You know er is een going debat in dit land. Je weet waar het wordt gehouden? Hier, op dit netwerk, is waar we het debat hebben. We hebben onze knives uit. We gaan achter de mensen en de facts. Wat was hij vandaag? Hij ging in daar disarmed. Wat was Romney doing? He Hij was gewonnen. Romney heeft overduidelijk gewonnen, zegt Matthews. En over het eerste tv-debat tussen Obama en Romney... praten we nu door met correspondent Michel Vos... correspondent in de Verenigde Staten. Michiel, goedemorgen. Hallo? Is die er of niet? Michiel Vos, hallo hier Hilversum. Hij zal toch niet in slaap gevallen zijn van het debat? Uh, daar komen we zo meteen bij hem terug, Michiel Vos. Uh, Net 5 heeft november gebombardeerd tot Fifty Shades of Grey maand. Het meest besproken vrouwenboek van dit moment verdient een eigen thema maand... vinden ze daar bij die zender. Net 5 zendt verschillende erotische films uit... zoals Eyes Wide Shut, Nine and a Half Weeks en Basic Instincts. En er komt ook een talkshow, I Love 50 Tinten Grijs... waarin bekende Nederlanders als Marieke Helwegen en Lange Frans... aan de tand worden gevoeld over uiteenlopende seksonderwerpen. De zoon van een van de hoofdrolspeelsters in de succesdocumentaire Oude Hoeren is opgepakt door de politie. De man zou voor de vierde keer een omgangsverbod met de makers van deze film hebben geschonden. De man is intussen weer vrijgelaten. Het omgangsverbod werd opgelegd nadat hij de regisseurs van het programma maandenlang telefonisch bedreigde. De Oude Hoeren uit de vorige week in verschillende media hun ongenoeg over het feit dat ze niet genoeg geld hebben gekregen voor de documentaire. Rob Wijnberg trok zich onvrijwillig terug als hoofdredacteur van NRC Next... omdat de baas bij die krant, Peter van der Meers, de Next news Year wil maken. Van der Meers zegt dat hij dat heeft besloten op basis van feedback van lezers. NRC Next-lezer en fan René Jansen hoort juist hele andere verhalen... en heeft daarom een enquête gemaakt. René, goedemiddag. Ja, hele goedemiddag. Eigenlijk is dit toch gewoon een actie Wijnberg moet terug? <laughs> Daar lijkt het wel een beetje op, hè? Ja, ik, ik vond het gewoon heel fascinerend dat uh, ik om mij heen eigenlijk alleen maar gewoon steun hoor... en op, op Twitter alleen maar uh, steunberichten voor het zag. En eigenlijk uh, geen enkel respect of waardering voor deze nieuwe richting. Toen dacht ik van ja, uh, NRC Next heeft dat prachtige uh, artikel altijd over Next Checked. Ja. Laat ik dan zelf maar eens als lezer gaan checken, want ik was gewoon benieuwd van... ja, zit ik er nou zo naast met mijn gevoel? Dus jij checkt eigenlijk middels die enquête of, of lezers er inderdaad zo over denken dat het blad nieuws hier moet? Exact, ja. ja. En wat is de eerste uitkomst? Nou, ik heb, uh, nu, ik heb dit nu anderhalve dag uh, online staan. Ik heb nu uh, zo'n 350 uh, reacties erop. En uh, nou, eigenlijk is dat één grote uh, lofzang richting de richting die Rob Wijnberg uh, met de next de afgelopen twee jaar heeft ingeslagen. Uh, ik heb ook heel concreet gevraagd van wat vind je er nou eigenlijk van dat uh, Rob Wijnberg heeft moeten opstappen. Ja, dan zegt uh, meer dan 90% zegt, uh, van nou, dat vind ik echt heel erg jammer of zelfs uh, belachelijk. Uh, omgekeerde wereld. Uh, ik denk dat uh, Rob Wijnberg veel beter begrijpt wat er speelt waar mensen behoefte aan hebben dan uh, Van de Meers. Ik heb even naar die uh, enquête gekeken, maar er staat dan bijvoorbeeld een vraag. Uh, wat vond je ervan dat de voorpagina op Prinsjesdag niet over Prinsjesdag ging... Uh, maar dat daarvoor naar de site nsc.nl uh, uh, werd verwezen. Dat, dat zijn van de vragen die in de enquête staan. Klopt, ja. ja. Want dat wat is een beetje wat NRC Next altijd doet. Hè? Die, die kiezen gewoon hun eigen agenda. Of het nou Prinsjesdag is of niet. Exact. En uh, de reden waarom ik die ook in die enquête had gezet is omdat Van der Meers uh, dat volgens mij had genoemd als een van de druppels voor hem waarom uh, uh, uh, ja, deze beslissing eigenlijk onvermijdelijk was. Nou, wat ook in deze enquête, ja, hoe repressief is 350 mensen natuurlijk, hè, dat uh, gaat uh, niks misschien zeggen, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ook hier zie je gewoon dat uh, ruim meer dan 90% zegt van ja, een heel goed idee om gewoon dat niet op de voorpagina te zetten. Ja. Uh, dan wel omdat je dat online volgt, dan wel dat uh, ja, nu de dag toch een min stuk minder interessant was vanwege het uh, demissionaire kabinet. Ja, wat wil nu met deze uitkomsten doen? Nou, ik uh, uh, wil dit gewoon volgende week woensdag uh, naar uh, NRC toesturen met uh, de vraag. Jongens, zouden jullie uh, in de Next Checked, uh, rubriek de vraag willen checken... Uh, vinden lezers inderdaad dat nieuws hier moet worden? Uh, en ik heb alvast wat huiswerk gedaan, dus hier hebben jullie alle data. Dus ik ga ze ook gewoon alle data gewoon, uh, openbaar gewoon geven. En ik ben heel benieuwd of ze daar wat mee doen. Kijk, ik hoop natuurlijk vooral een statement te maken dat uh, ja, de, de richting die het was... eigenlijk gewoon voor veel mensen toch wel prettiger was dan uh, wat het nu hmm. lijkt te worden. Ja, nou het zal wel stoer zijn als het gewoon ook afdrukt inderdaad. Uh, dank dat je even naar de telefoon kwam, René Jansen. Kickboxer Bader Hari is woedend op Comedy Central. In een advertentie van deze tv-zender is acteur Charlie Sheen te zien... die een bezoek brengt aan een psycholoog. Omdat Sheen wil leren omgaan met zijn woede aanvallen. De psycholoog draagt een hoodie met de naam van Bader Hari op de capuchon. De advertentie is bedoeld om de serie Anger Management te promoten... en is overduidelijk satirisch bedoeld, zegt de zender. Maar Bader Hari die ziet de humor daar niet van in. Hij wil Comedy Central aanklagen als ze deze advertentie daadwerkelijk gaan gebruiken. Nou, vannacht dus dat uh, eerste van drie presidentiële debatten in Amerika. Romney en Obama die de strijd met elkaar aangingen. Michiel Vos is correspondent in Amerika en heeft dat debat uh, natuurlijk gevolgd. Weliswaar thuis op de bank, Michiel, in New York. Uh, waarom was je niet aanwezig bij het debat zelf? Nou, ik wilde eigenlijk... Ik, er was wel een kaartje voor mij, maar ik heb toen uiteindelijk besloten... heel flauw, om inderdaad thuis van de bank te kijken... omdat ik wilde weten hoe de gemiddelde Amerikaan het ziet... en ik wilde ook de commentaren zien na afloop. Ja. Want die commentaren, hè, die pundits, de commentatoren... die bepalen in hele grote mate wie er nou eigenlijk heeft gewonnen. Dat bepalen zij. Ja. Niet zozeer de mensen die kijken... En die hebben bepaald dat inderdaad Romney de winnaar is van ja, gisteren. Ja, we, hoorden is net, gebeuren. Ja, we hebben net een stukje laten horen van Chris Matthews... die toch eigenlijk wel Obama-gezind is en die was helemaal teleurgesteld. Ja, arme Chris Matthews, die inderdaad die keek zoals veel mensen keken... en die zagen dat Obama gewoon eigenlijk niet aanwezig was op het podium. Dat hij het gewoon liet gaan. Dat hij Romney alle ruimte gaf om hem aan te vallen... om de afgelopen vier jaar neer te zetten als een mislukking... maar ook om zichzelf... Romney dus neer te zetten als een soort goed alternatief. En dat is ook eens een likable figuur. Dat hadden we nog nooit gezien, want Romney is helemaal niet zo likable. Mensen vinden Romney helemaal niet zo'n leuke man. Maar toch, gisteren deed hij dat heel goed. Hm. En uh, Obama stond erbij en keek ernaar een beetje. Hoe is het in de andere media besproken, het debat? Eigenlijk was het uh, kamerbreed allemaal negatief voor uh, Obama. Op links, maar natuurlijk ook op rechts. In de media was het allemaal slecht. In de New York Times, maar ook in de minder belangrijke media... iedereen was negatief, zo'n beetje... En zij, luister, hij moet nu aan het werk, want als hij niet uh, aan het werk gaat, dan, dan verliest hij dit alsnog via de achterdeur, via deze debatten. Terwijl hij dus voorstaat in allerlei opiniepeilingen. Ja. Obama. Ja, maar ik hoor toch ook en... allemaal kennis zeggen dat, dat stemmers helemaal niet uh, hun stem laten afhangen van hoe iemand het doet in zo'n debat. Nee, dat klopt. En uiteindelijk zeggen... Sommigen zeggen ook... Luister, dit is de hype van nu. Hè. We zijn nu een paar dagen weer even van... Oh, de race is helemaal open. We, we krijgen weer uh, hè, aandacht voor Romney. Maar uiteindelijk... Wat levert dat Romney nou uiteindelijk op? Krijgt hij ook echt winst uit deze... Uit een winst van het debat? Levert het hem ook stemmen op? Dat is maar zeer de vraag. Mensen gaan wel misschien een tweede keer naar hem kijken. Van, geef hem nog een tweede kans. Maar het is niet zo dat ze meteen op hem zullen stemmen. Dus er hm. is wel degelijk een debate hype zeg maar. Romney is weer helemaal terug... Maar of dat nou ook over vier of vijf weken zo'n beetje tot echt stemmen meer leidt voor hem, mm. dat is maar heel erg de vraag. Nog even de rol van de sociale media tijdens het debat. Ik las net een berichtje, 10 miljoen tweets zijn er maar liefst gestuurd tijdens dat debat. Ja, wat mensen doen is dus, ze kijken, maar ze twitteren tegelijkertijd over alles. Over alles wat er gebeurt. En iedereen bemoeit zich ermee, zeg maar. en iedereen heeft een instant opinion over wat er op het scherm gebeurt. En zo wordt dus het, het debat niet zozeer meer alleen na afloop geanalyseerd, maar ook vooral heel erg gedurende het debat. En dat is denk ik wel nieuw. En dat is dus, nou ja, dat is natuurlijk ook iets van deze tijd. Dat alles meteen uh, in de huidige geschiedenis wordt gezet. Dat het meteen wordt geanalyseerd. Ja. En dat het meteen wordt gedeeld met alle mensen met wie jij twittert. En dat en, is ook tijdens het debat hier gebleken, hè? Dat Twitter is ineens het medium om uh, de facts ja. te checken. Uh, gebeurde dat ook tijdens dit debat? Als iemand beweert iets en dat dat gelijk via Twitter al werd uh, gecorrigeerd? Dat klopt. En dat wordt dan gecorrigeerd door... Teams aan beide kanten, zeg maar. Beide hebben teams die dan proberen te zeggen: van ja, luister, de ander heeft deze claim gemaakt. Dat slaat nergens op. Dat is helemaal niet waar. Of hij zegt nu dingen die niet, niet juist zijn. En daar wordt dan weer tegen uh, aangetwitterd... Dus je ziet dan opeens een soort Twitter-oorlog meteen ontstaan over elk feitje dat wordt geuit. En het was een heel inhoudelijk debat. Het, bedoel, we, we proberen het nu terug te brengen ...op een paar minuten. Maar het was uiteindelijk heel inhoudelijk. Met heel veel cijfers en statistics en allerlei dingen. En daar werd dus enorm over getwitterd. Het was een soort. Het gaf ook heel veel voedsel tot twitteren, zeg maar. Zeggen. Ja, ja, ja. Goed. Nou nou, er komen nog twee debatten. Tegen die tijd bellen we je weer, Michiel. Dankjewel voor nu vanuit New York, Michiel Vos. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, is De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag 20 jaar geleden dat de Belmerramp was. Nadat een eerste melding was gedaan in Studio Sport, werden in het 8-uur-journaal op die zondagavond langzamerhand de gruwelijke details bekend. Goedenavond. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. Ooggetuigen hebben vlak voor het vliegtuig neerstorten een explosie gezien. En die ooggetuigen die kwamen later in de journaaluitzending ook zelf aan het woord. Alles, alles. We wonen in en we komen aanrijden, we stappen uit de auto. En nu komt een vliegtuig aan en die gaat heel laag boven ons huis. En mijn man die ziet hem zo helemaal keren. Hij zegt, die gaat naar beneden en we kijken. en boem allemaal vuur, allemaal vuur. Nou zijn we onze kinderen aan het zoeken. <laughs> ik weet niet waar mijn kinderen zijn. Misschien kijken ze, misschien zitten ze ergens anders. Ik ben zo bang. Want uh, ik woon hier achter in dat wijkje. En ik heb daar vroeger gewoond. En het is op Kruidberg gevallen. Ik ben net daar geweest. Ik heb het vanuit mijn keuken gezien. Vanavond wordt er zoals ieder jaar op 4 oktober een plechtigheid georganiseerd waarbij de slachtoffers van de Belmer worden herdacht. Er vliegen tijdens die herdenking geen vliegtuigen over de Belmer. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, directeur van een communicatiebureau en schrijver. En Choi Vaasen, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Allebei hartelijk welkom. Het um, debat vannacht, Obama-Romney, Marianne opgebleven? Nee, da dankzij Paul en Witteman sliep ik al uh, voordat het begon. Dus uh, ik heb het niet gehaald. Die hadden een hele uitzending over ja. het debat dat nog moest komen. Hè? En het enige spannende in hun uitzending was dat de telefoon van Geert Mak afging. <laughs> dat is het enige wat me even liet wakker schrikken. Choi ja. Nee, ik moet vandaag nog werken. Dus als ik midden in de nacht wakker word, dan, uh, dan lukt dat niet meer. Ja. Uh, ik laat het even voorbij gaan. Is het nou zo dat, we, dat want we doen Pauw Witman hij had een uur lang over dat uh, over debat wat nog moest komen. Is er nou te veel aandacht ja. voor die verkiezingen of te weinig? Belachelijk veel. Het is, het is ook nog niet de verkiezingen. Het is pas het eerste debat. En, en ik vind niet zo erg dat er veel aandacht is, want het is altijd een hartstikke leuk circus en ik volg het ook graag. Maar het, het gaat zo ten koste van alle andere dingen... waar we aandacht aan zouden kunnen besteden. En we doen alsof Amerika nog steeds het allerbelangrijkste land ter wereld is. Dat is het niet. Uh, we weten niets van China, we weten niets van Brazilië. Ik ben nieuwsgierig waarom de Duitse economie het beter doet dan de Nederlandse. Daar horen we allemaal niks over. En we zitten weer, we zitten weer met z'n allen naar Amerika te kijken. En, dat, en dan ook nog bij Paul Witteman met een tafel vol met mensen. De enige die er echt iets over kon en mocht zeggen... was, was Marietje Schakel, wat mij betreft. Want die was op die conventie geweest. Ja. Die kwam amper aan bod, want er zaten allemaal dominees en andere rare <lacht> mensen die niet eens doorhadden dat hun eigen telefoon afgingen. dus zo'n zo fossiel ben je dan inmiddels. nou, het is, ik heb er geen woorden voor. Ja. Dat was wel komisch, dat toen met die telefoon... Ja. de enige die het gewoon niet door had, was ja, Grint nee, Omdat hij voortdurend aan het woord was. En de rest van iedereen zat aan mechtig te luisteren naar professor Mac. Mm. Uh, dus ik snap wel een beetje dat je in slaap viel. Maar en die klopt niet, ja, jij jij volgens vindt, mij wat Marianne zegt. En dat is de aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen... is dit jaar ongelooflijk veel minder. Ik vind het veel dan, minder, hè? Dan, ja. Ja, duidelijk minder. Ook in mijn eigen krant, is dus bewuste keuze. Maar ook in andere kranten, op de televisie. En ik denk dat er meerdere logische verklaringen voor zijn. En één is gewoon dat de problemen nu in Europa en in Nederland gewoon veel te groot zijn. Dus de aandacht van de journalisten gaat naar de eurocrisis, naar de eurozone en naar de val van het kabinet en de verkiezingen in Nederland. Mij is dat heel welkom, dus ik vind nu wel het moment... een maand voor de Amerikaanse verkiezingen... ja, nu ben ik wel geïnteresseerd... en mm -hmm. nu wil ik er graag ook wel veel van weten. Maar dus... dat gaat veranderen nu dus. We hebben onszelf allemaal in slaap gezust dat, uh, dat Obama het wel weer ging winnen. En nu even dreigt dat dat misschien wel eens anders zou kunnen zijn... worden we ineens allemaal wakker. De vorige keer hadden we natuurlijk als, als Politiek Correct Nederland... Uh, allemaal ontzettende hekel aan Bush, Dus vonden we ook allemaal heel spannend. Dus het, het zal nu wel weer wat meer gaan worden. Nu blijkt dat het geen gelopen race is voor Obama. Goed, we gaan het afwachten. Er komen nog twee debatten, dus we hebben nog kans om uh, daar wat van mee te pikken. Zeker die laatste wordt natuurlijk interessant, want die zit uh, dicht tegen de verkiezingsdatum aan. Uh, Zometeen doorpraten over andere zaken in de media. Er schijnt een topcrimineel in college tour te komen. Daar kunnen we het misschien over hebben. Uh, die hele toestand daar in België met die royaltyjournalist uh, gaan we ook bespreken. En nog veel meer, maar eerst het laatste nieuws. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met plaatselijke regen. In het westen is het een stuk zonniger en overwegend droog. Vanmiddag breekt ook in het oosten de zon door. Er ontstaan stapelwolken met heel plaatselijk een bui. Het noorden van het land heeft de grootste kans op wat neerslag. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. En dat wordt ongeveer 15 graden. Morgen trekt opnieuw een regengebied over het land. En staat er een stevige zuidwestenwind... In het binnenland is de wind vrij krachtig tot krachtig. En aan de kust staat een harde tot stormachtige wind. Vooral de kustprovincies maken rond de middag kans op zware windschoten. Later in de middag neemt de wind wat af en ook de regen trekt verder. Alleen in het zuidoosten blijft het nog lang regenachtig. Het wordt ongeveer even warm als vandaag. Het weekend begint met regen. Zondag blijft het droog met vooral in de ochtend zon. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Marianne Zwageman en Thieu Vaasen. De Belgische royaltyjournalist Mario Daniels heeft dus een ontslag aangeboden... nadat hij een artikel had geschreven waarin hij suggereerde... dat de koninklijke familie verdeeld is. Onze koninklijke familie over de behandeling van de prins Friso. Um, Thieu, jij kent deze Daneels, begrijp ik? Ik heb hem ooit even ontmoet, kort nadat hij een, een mooie primeur had. Namelijk, uh, hij heeft een biografie geschreven over koningin Paola. Uh, en daarin meldde hij... Eigenlijk in één linia dat koning Albert, eh, dus de man van Paola, een buitenechtelijk kind had. En dat bleek te kloppen en later moest Albert heeft ook, moest, zag zich kennelijk gedwongen om daar een soort verklaring eh, ja. over naar buiten te brengen. Dus hij verzint niet altijd maar wel deze Daniels. Er was een aardig verhaal met eerste klas bronnen. Eh, bij dit verhaal gaan alle alarmbellen rinkelen, vooral omdat ze in de verklaring gezegd wordt. Dit stuk is geschreven op basis van Nederlandse journalisten. Dat vind ik heel raar. Een ja. hele rare bon. Dat betekent dat je bron uit de tweede hand hebt. Uh, het zou dus ook betekenen dat het Nederlandse journalisten... veel meer weten dan ze durven op te schrijven... Um. Ik vind dat in ieder geval ongeloofwaardig als bon. ja, ja. We, even, we laten even een stukje luisteren uit de RTL Boulevard... want daar werd gisteren even gediscussieerd over deze hele kwestie. Albert Verlinden zat daar aan tafel en royalty-verslaggever Mark van der Linden. Nou, verhit discussie dus over dit nieuws. Wat ik wel heel goed vind, Mark, is dat, dat is wat er misschien gebeurt... omdat we in Nederland zo voorzichtig zijn... dit blad schrijft dit zo, het maakt wel een soort discussie los. Want ik heb wel het idee dat we soms misschien ook wel als Nederlanders... te makkelijk denken, we zeggen er maar niks over, we respecteren de nee, stilte... we worden eens in de drie maanden bedankt door het Ik ben huis, helemaal en helemaal stil. Met je eens. Ja, uh, Toen had hij Danielsen nog geen ontslag genomen, nu dus wel, uh, Marianne. Maar heeft Albert Verlinde een punt? Zijn we te voorzichtig in Nederland? Nee, Albert Verlinde heeft nooit een punt. Uh, mijn, mijn buurman heeft wel een punt. En dat is dat journalisten heel vaak niet schrijven wat ze wel weten. Maar dat heeft ook vaak te maken met het feit dat het een gerucht is. En wat je wel als trend ziet, en daar speelt Twitter ook een rol in... is dat die geruchten, als die maar worden nagepraat door genoeg mensen... Uh, dat het dan toch als nieuws wordt gebracht. En niet alleen door uh, roddelnichten als Albert Verlinde... want dat, dat, daar is het programma voor bedoeld. Overigens prima en vermakelijk programma. Maar ook door serieuze media. En, en kranten vullen hun kolommen inmiddels met... op Twitter wordt gezegd dat. Uh, en dat, dat is wel kwalijk. Ja, verschuilen zich in feite achter. Ja, verschuilen zich erachter. En het maakt dan ook niet uit wie het roept. Je bent ook al heel snel een autoriteit op, op, op wat voor gebied dan ook. Als je vroeger uh, op de, op de la, lagere school in de klas hebt gezeten met Frizo. En je roept op Twitter iets, dan ben je al een bron. En dan wordt het door alle kranten overgenomen. En dat, dat is wel een beetje zorgelijke ontwikkeling. Heeft, denk ik, ook te maken met allerlei bezuinigingen op redacties. Er zitten allemaal uh, jongetjes en meisjes uh, die, die, die nauwelijks uh, zin kunnen spellen zonder uh, drie fouten erin. Die dan die stukjes ook maar tikken. En die gewoon de, ja, de, de, de, de, het journalistieke handwerk van even checken of het oh. wel klopt. Dat, dat wordt overgeslagen. Want ik zat dus, dus even een weekje onder de Turkse zon. En ik zit daar even op die telefoon van mij wat uh, dingen te lezen. Uh, Brambos en even uit elkaar. En als bron ja. wordt Marianne Zwageman op. De schrijfster, Marianne ja. Zwageman, die het dus wel weet. Want ik zit ook inderdaad heel vaak bij Joffers op het terras in de Cornelis Schuit En ook bij al die andere mooie terrasjes die daar zijn. Uh, dus ik zal het en wel weten. Um, en en nou, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Het enige wat ik twitterde was: Goh, je verwacht het niet. Bram en Eva. Niemand maar heeft mij gebeld. Maar wat bedoel je daarmee? Dan gaat het niet. Nou, het feit dat jij de eerste bent die dat vraagt. <lacht> ja. Niemand heeft mij gebeld om te vragen wat ik daarmee bedoelde. Iedereen ging ervan uit, omdat iedereen dat graag wil horen... dat Bram en Eva dus uit elkaar waren. Dat zat in, uh, in Boulevard het stond op de site van het AD... het staat nu in alle roddelbladen. En wie is de bron? De schrijfster Marianne Swagerman. <lacht> ik heb inmiddels een hele dure advocaat in de arm genomen. Wat ik verwachtte eerst... Dat was niet Bram Moscoviet. Nee, ik verwacht natuurlijk een claim van Bram nu... Want dat zal allemaal wel objecten in faam zijn, wat ik niet ja. heb gezegd. Maar dat, dat is wel hoe de journalistiek ja. inmiddels werkt. En dat wat, is wel zorgelijk, Maar wat bedoelde hoor. je nou met die tweet, hoor? Ja, daar gaat het dus niet om. Nou ja, dat, dat hadden... vraag ik nu even. Ja, maar waar, dat is waar, nu waar, oud waar, nieuws. Waar, maar waarom zet je hem dan op Twitter? Het is nu oud nieuws. Dat hadden mensen moeten vragen voordat. En nu kan ik er niks meer over zeggen, want nu dreigen er claims. Mm, nou. <laughs> ja, ik kan toch niet zeggen dat die twee met elkaar zijn? Want dat wisten we toch al uh, dik een jaar of zo? Ik kan er oh. niks meer over zeggen. Oh, nou. uh, Tje, nog even. Er bestaat een mediacode. Daar, uh, daar heeft dit ook mee te maken natuurlijk, hè? Dit, soort, uh, dit, dit soort berichten. Nou ja, die mediacode bepaalt dat je uh, over privé-aangelegenheden uh, terughoudend moet berichten. Uh, daar is een hoop jurisprudentie over. De jurisprudentie gaat eigenlijk met name over foto's. Um, Willem-Alexander in, in de bekende zaak heeft, uh, heeft verhinderd... dat er nog foto's gepubliceerd worden... van zijn wintersportvakantie in de zomer uh, in Argentinië. Dat was een opmerkelijk moment, want een dag daarvoor... had hij op het strand geposeerd uh, voor alle pers die daarna... Met die kindertjes ook. Met die kindertjes van, ja, ja. Van, van die prachtige <Klacht> idyllische beelden. Vervolgens bleek dat hij op wintersport ging. En dat was er eigenlijk wel verrassend. Uh, die foto mogen we dus niet meer afdrukken in Nederland... Um, in dit geval moet ik zeggen, ik ben dit, dit is toch wel een... Hè, dan bedoel ik dus uh, de, de, de toekomst van, uh, van Friso. Wat gaat er met hem gebeuren? Ik denk dat daar een soort maatschappelijk debat aan de grondslag ligt... over versterving, uh, euthanasie. Dat we toch wel kunnen zeggen dat dat een publiek debat kan zijn. En dat we daar ook benieuwd zijn hoe de koninklijke familie daarmee omgaat. Nou, dus in die zin zouden zij misschien ook zelf uh, daar op een zeker moment... openheid over moeten geven? Kan ik me voorstellen, maar ik kan me dan ook weer goed voorstellen dat, dat ze dat pas doen als er een eensluidende mening is. Mm, ja, dat ze niet al, al mocht het kloppen dat er dat er intern daarover gesproken wordt, dat ze niet halverwege dat gesprek daarmee naar buiten komen. Dat is nee, heel vanzelfsprekend. Nee. Oké, okay, uh, dat is dat. Dan uh, naar Willem Holleden. Want die is dus te gast in de college tour. We gaan straks standpunt NL erover doen. Het is goed dat Willem Holleden te gast is in de college tour. Dus mensen mogen zeggen eens of oneens daartegen. In ieder geval zijn ze bij de RTR ervan overtuigd dat het goed is. Twan Huis heeft intussen gereageerd, de presentator. Marianne, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind, ik vind het programma wat, wat opmerkelijk. Uh, want uh, en Twan heeft dat wel vanochtend al een beetje ontkracht in het Radio 1-journaal. Waar hij zei, we hebben ook Nick Liesen gehad. En niet alleen maar Nobelprijs winnen. Maar het is toch een beetje zo'n programma van een inspirerende gast... waar we wat van kunnen leren. Daar verwacht je niet direct Holleder in. Maar ik ben wel heel Lieve. blij dat hij aan het woord komt. En ook in een setting... Uh, die niet zo geregisseerd is. Of met alleen maar uh, lachzakken eromheen. Zoals bij 538 of wat dan ook. Maar, hè, dus dat, dat, dat het ook wel... Dat heeft bij Rutte Wild al een keer Wild, Maar dat het dan uh, de, de, de, uh, de kans dat hij ook misschien echt iets gaat loslaten. Omdat er ook vanuit de zaal vragen gesteld mogen worden. Die je niet altijd verwacht. Dat is het, de charme van dit programma. Uh, maakt dat ik er wel naar uitkijk. Mm. Ik zag dat op de site van uh, College Tour... staat een hele verklaring hè, van de NTR waarom ze het uh, doen. Uh, en daar staat ook in, want er worden allemaal vragen gesteld... Van, zijn er afspraken gemaakt, mag alles gevraagd worden? Uh, ja, uh, het programma bepaalt. Dus in die zin is het goed misschien. Nou, uiteindelijk is, is interviewen is een heel lastig journalistiek genre. Want je bent uiteindelijk afhankelijk van degene die geïnterviewd wordt. Wil die, wil die wat vertellen? Is die waarachtig? En ik denk bij Willem Holleder dat hij volstrekt onwachtig is... dat hij geen serieuze antwoorden geeft... dat hij gaat zwijgen over alle dingen die we hem gaan voorleggen... wat zijn rol is bij allerlei eh, ernstige criminele activiteiten... van liquidatie, en met afpersing. Als aan hem wordt gevraagd, heb jij instra omgelegd of laten omleggen... dan zal hij niet ja zeggen, denk ik. Precies, hij zal, hij zal, hij zal ontkennen. Hij zal nu wel hetzelfde zeggen als hij in de rechtbank heeft gezegd. Uh, dus daar verwacht ik eigenlijk helemaal niks van. Nee, dus wat voegt er dan toe eigenlijk? Dat nou, gaat... dat hij mogelijk dus wat hij wel... Wat is amusement, sorry. Ja, ik, eh... amusement. Um, en dat hij mogelijk wel iets gaat zeggen over de zaak... waar hij al voor veroordeeld is en zijn straf heeft uitgezeten. He, want daar kan hij dan nu ook over praten. Daar heeft hij overigens denk ik geen enkel belang bij om dat te doen... Uh, maar los van amusement is het natuurlijk wel boeiend... om zo'n man die een soort mythe is geworden... en nu eens een keer een uurtje aan het woord te zien. En, en proberen te achterhalen, wat, wat gaat er nou in hem om? En ik vind ook dat risico van die verheerlijking helemaal niet zo groot. Die man is al verheerlijk, er zijn al films overgemaakt. En, en Twan, hij zal nu bloot kunnen leggen van... Joh, jouw leven is toch eigenlijk helemaal niet leuk geweest? Je hebt de helft van je leven in de bak gezeten... en die andere helft ben je op de vlucht. Dus, dus loont misdaad nou eigenlijk wel? en zo. Nou Dus dat soort aspecten... Dat, dat kan nog wel eens heel interessant worden. Mm, want dat is de kritiek natuurlijk, dat die, ja, iemand die gewoon crimineel is... en vreselijke dingen heeft gedaan, daar een podium krijgt... en, en ja, dat daar mensen ook nog een, een soort helft van gaan maken. Hij krijgt bijna letterlijk een podium, ook door de vorm van het programma College ja. Tour. Hè. Ja. Hij komt bijna ja. wordt bijna letterlijk op een voetstuk gezet. Ik, ik zou er ook minder moeite mee hebben als hij bij Paul Witteman zou aanschuiven... en is daar een hele aan, uitzending aan gewijd werd. Ja. Ik denk dat hij nu makkelijker wegkomt... dat hij eerder een soort persoonsverheerlijking uh, komt... Ja. Ja, ja. Ja. Dus in een ander programma zou misschien nog beter zijn? Nou, zeg ik jou. vind dit programma niet een hele logische keuze. En ik denk dat ze misschien zichzelf er ook wel mee schaden. Maar goed, ze zijn al vijf jaar onderweg. Dus ze hebben Linda de Mol en iedereen al gehad. Dus ze zijn ook misschien wel een beetje klaar. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n Desmond zo de volgende keer zegt... nou ja, als je er hebt gehad, kom ik niet. <lacht> dus is misschien het... is het ook wel een big bang om een eind aan deze serie te maken... en weer iets anders te gaan doen. Maar, maar ik begrijp dat jullie dadelijk ook Karel Kuil nog in de uitzending ja, hebben. Ja, die gaat nou, meedoen. Die, in de... die hebben nog een interessante vraag voor Karel Kul, oh, want die zegt in de in de Volkskrant zegt hij vandaag van: nou, we hebben wel vaker uh, in college tour, tour hebben we wel vaker mensen gehad die waren uh, een vlekje aan zit. Ja. Uh, hij noemt dan Nick Leeson. Hè, een bekende ja. beurshandelaar die de boel geflesd heeft, en hij zegt ook over advo en advocaat Bram Moscovisch is ook niet geheel van onbesprekend gedrag. Nee. Nou, als ik Bram Moscovisch was, dan zou ik me niet... <lacht> Object en invaamd. Uh, Marianne Zwageman aanklagen. Ja. maar dan zou ik kou, kou uitdragen. Heel dit is, de, dit is toch een enorm smadelijke opmerking. Ja, Slaat. Bram Moscovisch volgens mij nog nooit zeker, strafrechtelijk veroordeeld. Bovendien, zeker toen hij toen uh, daar zat, was dat het hele gedoe met die deken en zo. Dat was allemaal nog niet, volgens mij. Dus. Nou ja, dat, dat, dat, dat heeft natuurlijk een smetje geworpen op Moskovic. Maar dat is geen strafrecht. Nee, hij is ook nooit veroordeeld. Dus uh, als ik Moskovic was, zou ik hier ja. buiten gewoon kwaad over worden. En dit, dit zegt ook iets: dat Karel Kul dit zegt toont aan dat hij er ongemakkelijk onder is. Mm. We gaan er hem, onge hem, ik, ga, ik beloof je is. dat ik hem dat uh, ga vragen. En uh, Bram Moskovich mag inbellen straks uh, bij stand.nl. Dat zou ik wel leuk vinden. Nog één ding, de Telegraaf heel fel vandaag op de voorpagina. Uh, flink tegenin, podium, ja, uh, schanda. Ja, dat, dat is zo'n zo trieste... Kinnezinnen. Uh, de Telegraaf, waar John van der Heuvel, hun misdaadverslaggever, een paar jaar geleden, overigens chapeau voor John nog altijd voor die actie. een telefoon uh, de bak liet insmokkelen, zodat hij Holleder kon interviewen. voor de krant en zijn toenmalige tv-programma. was een prachtige stunt. Maar hou nou op. Dat, dat, dan, dan, dan, dan laat je je wel heel erg kennen heel slecht van die krant. Ja, Is het een beetje, ja vind dat, ik ook slecht een beetje, of vliezig. Ja, en dat, dat, dat, ja. dat keert zich tegen zo'n krant. Dan moet je een beetje groot zijn. Want iedereen, Als je, wil wordt hem tof, iedereen wil hem gewoon toch Ik wil het niet iedereen. Ik denk toch toch ik toch niet toch toch toch toch toch toch toch toch toch ja, toch om leggen. die reden waar ik zeg... van je wil iemand die geïnterviewd wordt, moet waarachtig zijn... en je moet bereid zijn antwoorden te geven. En als, iemand, als je wat tevoren inschat dat iemand onwaarachtige antwoorden geeft... dan kun je beter je lezer niet meer lastigvallen. Nou, goed. Dus financieel dagblad, daar zullen we hem niet in aantreffen. Uh, volgende week is die uitzending, we gaan het zien... en dan gaan we er dan weer over Zeker praten hoe het was. Uh, hartelijk dank dat jullie er waren. Uh, Marianne Zwageman en Tjeu Fazen uh, waren dat. En uh, als gezegd, straks in Stand.nl gaan we doorpraten... over de kwestie Holleder. Dus ga maar eens bedenken of u het ermee eens bent of mee oneens met die stelling. Nu uh, muziek van de Radio 1 CD van deze week. John Hyatt. Dat is toch wel een naam uit de popmuziek mensen. Hij begon ooit als liedjeschrijver in een liedjesfabriek. Stapte die s'morgens op zijn fiets, deed zijn broodtrommeltje onder de snel binnen. Schreef liedjes voor anderen. En uiteindelijk ging hij het helemaal zelf doen. Zijn laatste album heet Mystic Pinball. I can see by your tears. Dankjewel. With all of the year, you still here a car. I can see by your face It's a lonely Old place You've gone And gotten into well, I've got this Smile I've had for a while It ain't Exactly brand new It's no wicked You're smiling to me Zeggen wat je oh, wil, maar nee. er zit wel leven in. Oeh. De band heeft wel wat meegemaakt, zo hier en daar. Maar er zijn ook mensen die in slaap sukkelen. Niet doen, want de quiz komt eraan. Uh, John Hyatt was dat. Zijn album heet Mystic Pinball. Zijn nieuwe CD dus uh, is Radio 1 CD deze week. En daarvan No Wicked Grin. Oscar Vlaming, hartelijk welkom. Dank je wel. 24 jaar, uit Rotterdam. Yes. Net afgestudeerd, management, economie en recht. En wat ga je nu doen? Ik werk op dit moment bij Landau Green Parks... En uh, het liefst wil ik ook uh, ben op zoek naar een vaste baan. Ja, maar doe je daar al iets met je studie ook of is dat meer nee, gewoon... Nee, een... dit is iets tijdelijks. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Een beetje die huisjes verzorgen en zo, dat soort dingen. Nee, nee, ik werk op het hoofdkantoor. Ik ben bezig met een, uh, een nieuwe folder. Oh, kijk okay, ja. aan. Nou, goed, dat is ook leuk. Ja. Maar wat zou je uiteindelijk willen gaan doen? Het liefst in uh, advisering, consultancy... Dat lijkt me het, het allerleukste. Oké, okay. ja, nou goed. Uh, wie weet kan je hier uh, punten scoren bij uh, potentiële opdrachtgevers. Want uh, die luisteren natuurlijk ook mee. Uh, of je die quiz er een beetje goed vanaf brengt. 120 punten, dat is de uitdaging. Ja, dat is een behoorlijke score. Behoorlijk, uh, maar het kan gewoon. Want we beginnen gewoon weer op nul. Dus uh, je weet het nooit. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. President Obama en governor Romney. Romney zocht de aanval op. I will lower taxes on middle income family. Create 12 million new jobs in this country. If I'm elected, we won't have Obamacare. Obama deed eigenlijk niet zoveel terug. You know... Je zag Obama in zijn papieren kijken. Soms wat beteuterd. Four years ago I said that I'm not a perfect man and I wouldn't be a perfect president. I've kept that promise. Geen goede avond voor president Obama. I believe I have a major crisis. Ja, een betere avond dus voor Romney dan voor Obama, zou je kunnen zeggen. Vraag 1. In een universiteit in welke Amerikaanse stad... werd dat eerste tv-debat tussen de twee gehouden? Colorado. Dat is de staat. Oh, sorry, de een universiteit. Ja, dat weet ik niet. Het is Denver. Vroeg om de stad, hè, inderdaad, waar ja, het was. De staat is Colorado, inderdaad, maar de stad heet Denver. Dat werd geleid door Jim Lehrer, 78 jaar presentator... van de Amerikaanse publieke omroep PBS... Vraag 2. Romney was dus de winnaar van het debat. Hij viel, de, uh, hij viel Obama uh, flink aan. Uh, maar feliciteerde de president eerst nog even. Waarmee? Dat hij 20 jaar uh, getrouwd was met Michelle Obama. Dat is goed, ja. We gaan naar vraag 3 een kop uit de krant. En we willen graag weten waar die kop over gaat. De wonden zijn nog lang niet geheeld. De wonden zijn nog lang niet geheeld. Gaat dit over? 1. Het onderzoek van het Facebookfeest in Haren. Waar bijna 6 maanden uh, gaat, dat, uh, gaat dat duren. 2. Uh, vandaag wordt herdacht dat 20 jaar geleden de Bijlmeramp plaatsvond. Of 3. GroenLinks gaat er met volle moed weer tegenaan... maar de teleurstelling over het verlies bij de verkiezingen is nog groot. De wonden zijn nog lang niet geheeld. 1, 2 of 3? Het is B, de Belmer. Goed, kop staat in het AD van vandaag. En we hebben er net uh, trouwens een fragment van laten horen, historisch fragment. Vraag 4. Vanavond zal er een stille tocht worden gehouden... naar het monument van de ramp. Hoe heet dat monument? Ik weet dat het een boom is. Ik weet niet hoe het monument heet. Ja, het klopt inderdaad dat het een boom is. Um, maar de jury heeft hier expliciet bijgeschreven... boom is niet genoeg. <laughs> <laughs> dus ja, de boom die alles zag, zo heet het. Ja, zat in de buurt. Ja, daar wordt dus vanavond een uh, minuut stil te houden. We gaan naar vraag 5: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, je weet uh, van tevoren dat je eigenlijk, uh, een aantal ballen dit, uh, in zo'n wedstrijd kan krijgen. Ja, ze zijn een stap verder gewoon... En, uh... Het is jammer, je voetbalt weer leuk mee, maar that's it. Babel? Ryan Babel, hè? Nee, is niet goed. Het is wel een teamgenoot van hem. het Vermeer, keeper van Ajax. Um, ja, ze verloren gisteren van Real Madrid. 1 tegen 4 in de Champions League. Vraag 6. Wie maakte er drie doelpunten voor Real? Ronaldo. Dat is een weggevertje, ja. Mooi Sander was de man die bij Ajax scoorde. Dan de laatste vraag, daar kan je nog vier punten mee verdienen. Die kan je ook nog wel gebruiken als je in de buurt van die 120 wil komen. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus we zoeken één term uit het nieuwsaanbod. En als je weet wat het is, dan moet je onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Mijn tellerlikkers en sodomers worden geteisterd. 3. Het wordt mij de laatste tijd heet onder de voeten. 2. Vanaf dinsdagavond geldt er bij mij een noodverordening. Gisteren brak er voor de achttiende keer in korte tijd bij mij brand uit. Winschoten. Ja. <laughs> je, <laughs> je, ik hoorde je hard op uh, nadenken en toen je dan ineens wist wat het was... toen dacht je ook van ja, dat had ik misschien eerder moeten zeggen. Ja goed, um, de, de bijnamen van mensen uit Winschoten tellen likkers... en uh, de plaats wordt ook wel Sodom genoemd. Had ik er nog wat eerder van? Gemaakt. Nee, nee. het uh, nou ja, heet onder de voeten, dat was een beetje een woordspeling. Ja. Uh, het had te maken inderdaad met die branden daar, natuurlijk. Uh, en een mogelijke Pyromaan die daar actief is. Windschoten, dat is wat we zochten. Dat betekent dat er uh, vier uh, goed zijn. Uh, er moeten dertig uh, dan zo meteen goed zijn om in de buurt van 120 te komen. Wordt lastig, denk ik, maar we gaan het toch proberen.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat Willem Hollede te gast is in College collegetour. Nou, daar is al heel veel over gezegd en uh, vooral ook gezwegen de afgelopen uh, minuten. Uh, dus we hoeven dat niet verder uit te leggen waarom dat is. Karel Kuil, hoofdredacteur van de College Tour, die is straks te gast. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens op die stelling. Dus het is goed dat Willem Hollede te gast is in College Tour. U kunt het smsen naar 7070, dat kost wel 50 cent. Gratis bellen dus, makkelijker misschien, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.standpunt.nl En als u eens of oneens twittert, doe het dan met hekje Stampunt. Ja. Terug bij Oscar Vlaming, 24 jaar uit Rotterdam. Zit een beetje te balen. had er meer van verwacht, hoor. Ja, ja, ja, ik heb het. Een uh... beetje Ajax Real Madrid, hè? Ja, ja. Die ik dacht we van gaan, had in we de gaan de... het nog wel even doen, ja. maar uh, dan verliezen ze toch met 4-1. Nou ja, goed, uh, laat gewoon in deel 2 zien dat je echt wel wat van het nieuws weet. Uh, er moeten de 30 goed zijn, dat gaan we zeker niet halen. Ik heb niet eens zoveel vragen. Denk ik. Maar we gaan toch kijken hoe hoog je uitkomt. Um, 90 seconden de tijd. Antwoord geven als ik de vraag heb gesteld. Of uh, pas zeggen, daar komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Welk land heeft gisteren het Doelen in Syrië onder vuur genomen? Turkije. Dat is goed. Wat voor uh, met salmonella besmet product kan volgens de voedsel- en wareautoriteit ook in salades verwerkt zijn? Salm. Goed. Douane op Schiphol heeft ruim 200 van wat voedselpillen aangetroffen in de bagage van een Duitse tel. Dat is goed. Anders Rasmussen blijft tot eind juli 2014 de hoogste baas van welke Hava. organisatie? Dat is goed. In welke provincie hebben vier gedeputeerden per direct hun functie neergelegd? Flevoland. Goed. Welke band krijgt volgend jaar een eigen museum in Stockholm? Abba. Ja, is goed. De minister opstelt en wil dat mensen voortaan wat doen... bij het aanvragen van een wapenvergunning. Een computertest. Online-test. Ja, psychologische computertest. Rekening goed. Wat is het thema van de gisteren gestarte Sierencampagne? Tolerantie. Dat is goed. Wat voor drugs zijn in bananendozen in supermarkten in Drenthe... Friesland en Overijssel gevonden? Is goed. Welke tv-presentator bezocht woensdag het tentenkamp... met uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam? Pas. Arie Boomsma, welke Franse plaats zijn twaalf agenten gearresteerd... ...op verdenking van corruptie? Toulouse. Marseille, PSV, heeft het contract met welke verdediger met zes jaar verlengd? Marcelo. Dat is goed, in bijna zestig bioscoop is de première van welke Nederlandse film live te zien? Belger. Alles is familie, een rondreizend circusgezelschap is in Tsjechië wat vergeten. Een krokodil. Ja. In de eerste maanden van dit jaar zijn er maar 427.000 van wat verkocht? Auto's. Dat is goed. Op welke plaats staat het Nederlands elftal nu op de wereldranglijst van de FIFA? Dat is goed. In welke stad werd een sociale rechercheur bijna gewurgd? Pas. Deventer. Van wie eist Greenpeace dat hij de kerncentrale Borselen onmiddellijk stillegt voor onderzoek? Van, sorry, kunt u dat nog één keer zeggen? Van wie eist Greenpeace dat hij de kerncentrale in Borselen onmiddellijk stillegt voor onderzoek? Ja, nou, voor, waarschijnlijk van de minister. Ja, inderdaad, dat is zo. Maar uh, het is Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken, want die gaat daarover. Uh, ja, 30 zouden we niet halen, wisten we. Het zijn er 13 geworden. Ik vind dat je in deel 2 hebt, duidelijk hebt laten zien dat je er echt wel wat uh, van uh, hebt uh, geleerd. Uh, van al het nieuws. Volgende keer nog een keer meedoen, gewoon, yes. zou ik zeggen. Dan heb je ook een baan we commentaar weer over hebben. Je krijgt nu de normale prijzen mee: de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Yes. Nou, dank je ook. Vond het erg leuk. Ja, goede reis terug naar Rotterdam. Dat doe ik. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zaterdag in Troskamer De politieke stand van het land. Ik heb campagne gevoerd met één belofte. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. Over oude politieke vrienden. Ik mag toch tenminste, waar hij hier de grote toewand, de volkstribune is... hem nog op wijzen dat de broekte die aantrekt van heel groot is. En nieuwe politieke posities. Mark Rutte die eigenlijk een partij van de arbeider is in, uh, in de maatpak. Luister zaterdag van 11 tot 12. Troskamerbreed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.